12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Europese Unie stopt voorlopig de reddingsmissie op de Middellandse Zee. De lidstaten zijn het niet eens geworden over verlenging. De missie loopt zondag af. Wel is afgesproken dat de situatie vanuit de lucht beter in de gaten wordt gehouden. Tijdens de missie zijn tienduizenden migranten van zee gered. Vaak werden ze naar Italiaanse havens gebracht. Italië wil geen verlenging van de missie, omdat andere landen niet meewerken aan een eerlijke verdeling van migranten. China gaat de voormalig baas van Interpol, Meng Hongwei, vervolgen. Ook wordt hij uit de communistische partij gezet. De anticorruptiewakond van de partij zegt dat Meng wordt verdacht... van het aannemen van steekpenningen, machtsmisbruik... en het niet opvolgen van partijorders. Meng verdween in september vorig jaar op raadselachtige wijze... na een bezoek aan China. India heeft voor het eerst een satelliet... die in een baan om de aarde draaide, neergeschoten... In een rechtstreekse radio- en tv-toespraak zei premier Modi... dat er met succes een anti satelliet was getest. Die satelliet vloog op 300 kilometer hoogte. Volgens Modi is India nu een ruimtesupermacht geworden. De schade bij banken door phishing is het afgelopen jaar bijna verviervoudigd. Volgens de betaalvereniging Nederland liep de schade op... van een miljoen euro in 2017 naar bijna vier miljoen vorig jaar... De fraudeurs weten steeds beter hoe ze het vertrouwen van hun slachtoffers moeten winnen. Ze gebruiken niet alleen e-mails, maar ook vaker WhatsApp, sms'jes, Facebook en Instagram. En Limburg opent de jacht op wasberen. De provincie heeft toestemming gegeven om er 50 tot 100 af te schieten. De wasberen komen uit Duitsland en veroorzaken overlast in tuinen en bij boeren. Ook kunnen ze parasieten overbrengen. Het weer, wolkenvelden, ook zon. En in het noordoosten en oosten kan er nog wat regen vallen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen en vrijdag rustig en droog met af en toe zon bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM lunch. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Liefhebbers. En de niet-Cranprix-liefhebbers? Uh, Heel goedemiddag? Af... Nee. nee. nee. Oh. nee. Die, mogen ook, die mogen ook niet luisteren. Omdat ze niet tegen geluid kunnen. Nee. Die willen, die willen rust aan de kust, dus die moeten radio ook aanzetten. Want dat verstoort ook alleen maar de rust. Dus radio stilte oh, de voor radio hen. Stilte. Ja. Wat, wat, ben wat ben jij hard? Sounds of silence mogen ze alleen maar luisteren. Ach, nou, die gaan we dan twee uur draaien, of niet dan? <lacht> ja. Maar goed, ja. het houdt de gemoederen wel weer bezig. Hè. De gemeenteraad heeft besloten dat het allemaal... dat ze vier miljoen beschikbaar stellen. Prachtig gemeenteraad, goed gedaan. Ja, fantastisch, fantastisch. Ja, hey. we gaan straks uh, met later in het programma uh, daarover praten... met Maike Koper van de PVDA, die ook natuurlijk... Heeft stem. En ja. uh, zij zal ons bijpraten over hoe het allemaal is verlopen... en hoe het nu verder zal gaan wat dan uh, de gemeente betreft. Ja. En hoe ze dat geregeld hebben. Ja. Dat gaat zij ons straks allemaal vertellen. Ja. Nou ja, ik heb gehoord dat de toeristenbelasting... omhoog gaat Ja, jij... gaat hij het weer... Dat is voor strakjes. Oh, heeft Maaike... ik wel. Anders heeft Maaike toch niks te vertellen. Nou nee, nee, nee, ja, oké. Okay. Ik las dat. Oh, oh, oh. Ja, ja het nee, dat is die. ook zo. Dat stond is ook stond in zo. de krant vanmorgen. Ja, nou dan hoef ik Maaike niet meer te bellen. Jawel. Maaike, ga maar lekker weg hoor meid. Nee, Ruud, nee Ruud, Ruud, Ruud weet het allemaal al. Ja, maar de mensen weten het nog niet. Nee, daarom wou ik ook dat, dat Maaike dat kon vertellen. Ja, nou, gezellig toch? Gaat hij het weer zeggen? Oh, oh, oh. Nou, ik heb niks gezegd. Ik weet het, ik weet het. Nee, ik weet het lekker. Luister, luistert u even niet naar hem, luistert u even naar mij. Eh. Uh, ze. Uh, oh, hij krijgt gewoon die microfoon uit. Wat ziet jij in elkaar? Wat een collega zegt. Ja, het nou, doet wel lekker je eentje vandaag, hoor. Hoor, hoor, hoor. Hoor, hoor, hoor. Goed, ja. um, wat wou ik zeggen? Oh ja, en uh, er is vanmiddag ook nog een meet-up, meet heb ik gelezen. Nou, dat, weer, dat moet je voorstellen. Dat wordt natuurlijk een zootje oefenloos gezwetst. Uh... Moet je even vertellen wat het inhoudt? He? Moet je even vertellen wat het inhoudt? Nou, anders het, weten de mensen het niet. Nee, maar ja, ik wil er niet veel reclame voor maken. Nee, dat snap nee, maar, ik. Het zit oh, precies in onze tijd. Ja, precies. Ja. Om, één ja. Uur, om één uur is er een meet-up op het Raadhuisplein. Bij, Vlakbij AH. En uh, daar schijnt meneer... Uh, ik kan die naam niet onthouden. Bouw... bouw hey? Ik ga even voor je kijken. Ja, wil meneer Wilson vandaag... Oh, wacht, ik ben ja. hem kwijt. Oh. oh jee. Nou ja, in ieder geval... <laughs> twee mensen gaan daar met elkaar in gesprek... en dan krijgen we waarschijnlijk weer een heleboel... heen en weer gezeuren over tegen en voor... en weet ik het allemaal niet. Nou, we zijn in Zandvoort gewoon voor. En die mensen die niet voor zijn... jammer dan. Nou ja, het ergste is... Uh, er zijn... Uh, vorig jaar 71 klachten binnengekomen... over overmatig geluid... Ja. Daarvan bleek dus uh, dat ze van zes mensen afkomstig zijn, al die ja. klachten. Ja, die in Haarlem... En daarvan is uh, inmiddels uh, een onderzoek gestart. En uh, weten ze nu dat bijvoorbeeld één van de klachten die is binnengekomen. dat was niet op een dag dat er wat op het circuit wat te doen was. maar dat waren motoren die over de boulevard reden. Ja had niets ja, met het circuit te maken. Hè? Nee, maar het is, het is ook nog uh, bewezen en er is ook nog gezien... dat er een vent, ik geloof uit uh, ben, Bentveld of zo... Die, die heeft in zijn eentje 23 klachten ingediend. Ja, dat, dat zeg ik. Het ja. zijn die 71 en, klanten, klachten zijn maar van zes mensen afkomstig. Ja, en dan niet eens uit Zandvoort. Er was niet, niemand uit Zandvoort Niemand bij. uit Zandvoort, nee. Er waren mensen bij uit, uit Bentveld, uit, zelfs uit Heemstede en zelfs uit Haarlem. Nou, uh, sorry hoor. Want ik heb vreselijk moeten lachen. Ik ga het even opzoeken. Want collega Jaap Koper had een prachtige uitspraak uh, over de Zandvoortes. Uh, maar ik weet even niet of ik hem zo snel kan terugvinden. Nou, zoek rustig. Ik, gaan... ik ga hem opzoeken. Want ja. ik heb er echt smakelijk om moeten lachen. Goed. Hoe hij ons omschreef. Nou, dan gaan we, gaan we even lekker in drie in een 3-in-1 draaien. Goed. Oh, ja, dat is goed. Ja, laten we dat doen. Nou, zet de knop maar open. De tune is al klaar dus. 3 in 1 in 1. 1, 1. ZANG this before Yes, I swear It's a truth And I owe it all to you Cause the time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I've finally found someone stand me we saw the So we'll just let her go to try Get down on my knees for you If you would only love me Like you used to do En dat waren ze dan, de Righteous Brothers. Een lekkere 3-1 uitgekozen door onze Dolly. Wat heeft dat mens toch verstand van muziek, hè? Pff, niet Ja, het ging even fout. Er zat even wat tussendoor. Ja, ja, zo'n ja, ja. ja, zo want... juffrouw die niet meer kon wachten tot het er beurt was. Nou, het was, het was een meneer, dit keer. Maar Ook oh. ja, oh, ja. dacht het een juffrouw was. Ja, is dat een juffrouw? Nee, nee, Teddy Pendergrass, is dat een mevrouw? Nee, maar dat mens wat er tussendoor zat even. Ja, dat, ja. ja oh, dat, weet ik niet. dat was Teddy, Teddy Pendergrass. Oh, was dat ja Ja, ja, ja. Kom ja, ja. Een ja een die staat al heel lang te wachten tot hij uh, tot ook eens een keer mee kan doen met die drie in één. Ja, die nou. werd ongeduldig natuurlijk. Ja, ik ja, denk, weer een ja, ander. Ja. Ja, weer een ander. Nou, nee, ja, nou, ik eke. Nou, we hebben geluisterd uh, dus de... inderdaad naar de Righteous Brothers. En we begonnen ja. met Unchained Melody. Ja. Daarna Time of My Life. En ja. uh, tot slot You've Lost That Loving Feeling. Nee hoor, ik ben niks kwijt. Ik word zo moe van die man. <laughs> <laughs> Heb en je ik heb een bril altijd. nodig? Nee, ik heb al een bril. Ja. En ik heb, en ik heb, en ik heb <laughs> altijd de tijd van mijn leven met jou. Ja, dat is, ook, dat is ook wel waar. Ja. Ja, ja We hebben altijd een leuke tijd hier. We ja, ja. zijn altijd nou. zo vriendelijk voor elkaar, hè? Ja, hartstikke ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Lachen. Ja, zeker weten, ja. Nou. Maar luister, want die Righteous Brothers, ja, dat, was, dat was een muzikaal duo. Even voor de mensen die, die nog niet zoveel weten van de Righteous Brothers. Ga ik even vertellen hoe dat zit. Ja? Uh, dus een muzikaal duo en dat bestond uit Bill Medley en Bobby Hatfield. En het hoogtepunt van hun populariteit stuurde zich in, de jaren tussen, uh, situeerde zich in de jaren tussen 1963 en 1975. En de eerste hit van de Righteous Brothers was, was het nummer wat we zo la, zojuist hebben gehoord. You've Lost That Love Feeling. Dat kwam uit 1965. Jong. Het is trouwens in 1988 weer opnieuw uitgebracht. Ja, dat gebeurt wel vaker. Ja, ja, ja. En dan hadden ze nog een paar hits. Dat was dus Unchained Melody. Daar waren we mee begonnen. Aptide, die hebben we niet gehoord vandaag. Uh, Soul and Inspiration uit 1966. En uh, dat waren alle vier spectre producties En Rock'n'Roll Heaven uit uh, 1974. En in 1990 hebben ze een uh, nummer één hit gescoord... met opnieuw uitgebrachte Unchained Melody... Ja. die we ook hebben beluisterd. Ja. Nou ja, op 10 maart 2003 werden ze opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En uh, Mr. Hatfield overleed op 5 november 2003. Hij werd dood aangetroffen in een hotel in Western Michigan, een half uur voordat ze zouden optreden. Na. Nah. Nah -ah. Mensen, boos jongen, kon hij ja. niet even wachten. Nee, helemaal precies. niet hier toegekomen. Ja. Uh, uh. Good. Nee, nou. dus dat een beetje geschiedenis. En Daar. die andere, Bill Medley, die, uh, dat was dat Time of My Life. He, en dat kwam natuurlijk uit Dirty Dancing. Jazeker. Ja. ja, ja, ja, dat weet ik we. Vies dansen. Ja, yes. Yes. heppa. Vies. Ja. Het wordt nog veel viezer. oh jee. Ja. wordt nog veel schunniger. In het licht. Het wordt nog veel schunniger. Uh oh oh Lolly zat dit al mee te zingen, dus ik heb mijn houten stikje even gepakt. Ik ga er nu slaan. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan Van Milan to Yucatan every is. Hit me with your rhythm stick hit me hit me je t'adore ich liebe dich hit me hit me hit me hit me with your rhythm stick hit me slowly Hit your rip Nu. Goedemiddag, dit is SM Radio. <laughs> <laughs> Eindelijk een beetje kleur in mijn gezicht. Ja. Zag zo witjes. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, mensen, en ja, uiteraard, uiteraard beginnen we met het grote nieuws. Uh, gisteravond tijdens de raadsvergadering is er een uh, unaniem besloten dat er 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld gaat worden vanuit de gemeente. Uh, om de uh, Grand Prix uh, ja, mogelijk te maken, of mede mogelijk te maken. En alles uh, daar rondomheen goed te kunnen organiseren. We gaan uh, straks over 20 minuutjes daarover verder praten met een Koper die ons helemaal op de hoogte zal praten. Dan uh, naar het, uh, terug naar het regionale nieuws. Want op maandagmiddag hield de politie twee mannen aan... op verdenking van diefstal of heling van in ieder geval zeven dure en nieuwe fietsen. Het gaat om een 33-jarige man uit Zandvoort en een eveneens 33-jarige Pool. Rond het middaguur kreeg de politie een tip van een getuige die had gezien... dat er fietsen in een bestelbusje werden ingeladen... Op de Johannes Wierstraat in Haarlem. De getuigen vermoeden dat het om gestolen fietsen zou gaan. De politie trof het bestelbusje korte tijd later ter hoogte van de Friese varkenmarkt. In de auto lagen zeven nieuwe en dure fietsen en ook lag er een televisie van 40 inch in de laadruimte. Bij onderzoek bleken in ieder geval van vier fietsen, fietsen aangifte te zijn gedaan van het diefstal. De politie hield beide verdachten aan... en ze zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. En de mannen zitten inmiddels dus achter slot en grendel. Uh, er zijn uh, vier verenigingen, Zandvoortse clubs... Die, een, die geld hebben ontvangen via de Vriendenloterij. Dankzij hun achterban kwam er bij deze clubs in 2018... 2.059 euro extra binnen in de clubkas... De achterban die steunt haar vereniging door specifiek... voor deze bepaalde club mee te speelden, spelen voor de Vriendenloterij. Basketbalvereniging De Lions haalde het hoogste bedrag op, namelijk 1296 euro. De helft van ieder lot waarmee de achterban speelt gaat direct naar de clubkas. En in Nederland genereren enkele duizenden clubsverenigingen en stichtingen... via die Vriendenloterij extra inkomsten. En daarmee is deze loterij een structurele financier... voor vele organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn... kunnen zich melden via www.vriendenloterij.nl slash clubs. Zullen wij ook een clubje op gaan richten, Ruud? Tuurlijk. Ja? Oké. Okay. Ja, ik speel er al in, maar uh, dat is toch een goed plan. Ja, nou. okay, kunnen we misschien uh, voor de koffie en af en toe een lunchje bestellen ja, en ja, zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Nooit, nooit weg, maar we hebben een clubje opgericht op voor mensen met een lelijk gezicht. gezicht. Je bent erbij, je bent erbij. Er Oké, okay, terug naar het nieuws. Uh, <laughs> Maandagmiddag werden agenten van het basisteam basis Kust naar de tolweg in Zandvoort gestuurd in verband met een bijzondere melding. Er staat een geit in mijn tuin. Ja, het zou zomaar een, een leuke hit. Juist, juist, er staat een geit in de tuin. Een geit in de tuin. Ja, te horen op Radio ZTV, hè, zie ja, Alles wordt gedraaid hier en gespeeld. Uh, dus ja, die bewoner, die trof in zijn achtertuin een loslopende geit aan. En hij heeft hem vastgebonden aan een boom in afwachting van de politie. Nou, buurtbewoners wisten gelukkig al snel te melden... waar de geit thuis zou moeten horen. En het geitje is inderdaad met zijn andere geitemaatje herenigd. Allemaal weer goed afgelopen. Dan nog een laatste berichtje. Dat gaat over de kinderkunstlijn. Uh, de kinderkunstlijn 2018-2019 wordt aanstaande donderdagmiddag... dus morgen om twee uur door wethouder Ellen Verheij geopend in samenwerking met de gemeente Zandvoort, Rotary Zandvoort, het museum... en alle basisscholen van Zandvoort. U bent van harte welkom om naar het werk van de kinderkunstenaars te komen kijken. U kunt de, de, de expositie vinden in het Zandvoortsmuseum... en informatie kunt u krijgen via de website www.kinderkunstlijnzandvoort.nl.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 Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. De wind waait zwak uit het noordwesten. Morgen zijn er wederom wolkenvelden en uit die bewolking is een enkel spatje niet uitgesloten... Soms schijnt ook de zon en er waait een zwakke, veranderlijke wind. De temperatuur is wat hoger en stijgt naar 13 graden. Tot zover het weer volgens weerman Rico Schreuder... Een ja, ja, lekker zomers. Ja, klinkt wel lekker zomers. Ja, ik had net iemand aan de telefoon en ik zei uh, heel even half minuutje wachten. Ja. Ja, en het klopte weer. Ja, het klopte precies. <laughs> want wij hebben namelijk aan de telefoon, uh, dames en heren, uh, Maaike Koper. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag ja. Maaike. Hi. Ja, want het is natuurlijk allemaal hot nieuws, hè. Want uh, er gaan, uh, de gemeente Zandvoort gaat maar liefst 4,1 miljoen... Uh, uh, besteden aan, uh, nou ja, om mee te helpen om die Grand Prix dan eindelijk mogelijk te maken. Hè? Ja, wat een geld, 4,1 miljoen Ja, als nou. je het snel zegt nou, dan. Uh, nou, valt zeker, het om me. <laughs> maar vertel okay, eens. Gisteravond is het uh, besluit uiteindelijk, uh, het was een pittige avond. Zo. Er is heel veel gediscussieerd. Nou ja, Jolie, jij gaat vanaf dat je hebt gevolgd had. Ja, het was, uh, was super spannend. Hé, uh, hey, waar is je? Waar, Hey. Ik am sorry. That's not a valid extension. Please try again. Nou ja, zeg wat krijgen we nou dan? Ik had een muziek die plaats ook niet mooi. Ik hey, oh. Hey, oh. En oh, jullie weer hey. eruit gegooid? Dat is niet erg, maar dan weet ik dat. Nee, nee, nee, nee. We gooien jou er niet ja. uit hoor. Okay, nee, dan, Echt niet? Um, uh, ja. Gisteravond was de eerste de, de commissievergadering en de raadscommissie die kan dan de vraag stellen over het stuk wat er lag. Nou, het voorstel ja. van het college. ...was om uh, verspreid over vier jaar uh, 4,1 miljoen beschikbaar te stellen... ...voor facilitaire zaken uh, om uh, te ondersteunen dat de Formule 1 uh, in Zandvoort mogelijk is. Ja. Nou, dat is, dat is uh, gestoeld op het feit dat de Raad in de vorige periode al... Uh, ...natuurlijk de haalbaarheid heeft onderzocht mm -hmm. en uh, unaniem zich daarvoor... Uh, had, had uitgesproken. Ja. En dat was nu het geld, hè? Als je A zegt, wat ga je dan als B zeggen? Ja. En uh, nou ja, daar was best pittige discussie uh, over, want uh, niet alle partijen lagen daar uh, op één lijn. Uh, de, de, de, de VVD uh, zei, nou ja, 4,1 miljoen is dus peanuts, uh, laten we het maar doen. Uh, maar. Aan de andere kant, de Partij van de Arbeid, mijn partij en nog een aantal partijen zeiden: ja, wacht even, we gaan niet zomaar geld van de burger daarin stoppen. Mm -hmm. Want het, het, het, een evenement steunen, dat kost een gemeente al geld. Met facilitaire zaken, met bereikbaarheidsproblemen, ja. vergunningen ja. en dergelijke. Dus daar hebben we het de hele avond over gehad, ja. goed gediscussieerd. En uh, uh, de, het college gaf aan dat het geld uh, niet naar het circuit kwam. Daar kwamen ook echt garanties over. Ja. Dat het uh, helder was, dat het geen zak met geld was... dat we naar de, de organisatie gaven... maar dat er geïnvesteerd zou worden in een mobiliteitsplan. Uh, ja. uh, de bereikbaarheid... Uh, om te kijken of we daar met alternatieve oplossingen kunnen komen... Uh, die we niet alleen voor de Formule 1 kunnen gebruiken... maar ook op andere grote evenementen. En bijvoorbeeld zomerse dagen, want als het een hele mooie zondag is in juli... Ja. dan krijgen we ook honderdduizend mensen naar de hand. Ja. En die komen even goed? Precies. Ja. Dus het zou heel fijn zijn als daar nou eens met de regio... Uh, gekeken zou kunnen worden of we daar wat meer structurele oplossingen kunnen, kunnen vinden. Dus Prachtig. daar gaat geld voor gebruikt worden. Goed zo. En, uh, nou ja, en toen was eigenlijk het laatste uh, puntje. We, hè, we waren blij dat het, en uh, met elkaar blij dat het gaat faciliteren. En uh, dat het ook ging om extra evenementen voor het dorp. Hè? Mm -hmm. Want, als alles op het circuit plaatsvindt. Dan Kun je je natuurlijk afvragen als gemeenschap... dat is heel leuk voor de autosportliefhebber. Maar er wonen natuurlijk meer mensen in Zandvoort... dan autosportliefhebbers. Ze bestaan denk ik niet veel in Zandvoort... maar er zijn mensen die er niet van houden. Ze bestaan uh, misschien ook in Zandvoort. Dat, dat, dat mag ook natuurlijk. Tuurlijk zijn die er. En, en, ja. en, en, en wat ga je dan doen om... Uh, om te zeggen, ja, dit is ook mijn evenement. Eh, nou, mm -hmm. ja, daarvoor moeten de, de uh, zaken plaatsvinden op de boulevard en in het dorp en dergelijke. Yeah. Ja, en in het laatste invalshoek: hè, dat je, je organiseert iets voor autosportliefhebbers, je organiseert iets wat economisch verzand wordt. En dat moet allemaal nog maar blijken, maar wat uh, miljoenen moet gaan opleveren, uh -huh. uh, nou wat ga je eraan stoppen. En overigens wat wel duidelijk is, hè, uh, zoals nu ook, de kranten staan vol, uh, de, de ja. tv, radio. Het staat nu al aardig op de kaart. Ja. Uh, als je het daarvoor zou willen doen, dan, dan is dat verhaal natuurlijk een prima verhaal. Nou ja, ja. Voor ons was duidelijk dat we geen gemeenschapsgeld eraan wilden geven. En het voorstel van de gemeente gaf aan toch een miljoen uit. Uh de, investering, de investeringsagenda die we met elkaar hebben. en waar wij vorig jaar de, het initiatief hebben genomen. om een fonds voor sociale woningbouw uit, uit op te richten. Hè, zodat mm -hmm. als er straks geld nodig is. Uh, om woningbouw mogelijk te maken. Nou ja, dus daar zijn een aantal partijen. OPZ kwam met het initiatief voor een amendement. Ja. Um, uh, en de D66 steunde dat ook. Ja. Uh, en tot op het laatst was het spannend. of we daar de meerderheid in zouden halen, want mm -hmm. voor ons was dat wel principieel. Als je het geld van de burger daarvoor gaat gebruiken, dan ben je niet op de goede weg. Je moet het je besteedt het aan toerisme, dan moet je het ook halen uit toerisme, was ons uitgangspunt. Heel. Dus we hebben voorgesteld om de toeristenbelasting te verhogen. Mm -hmm. uh, de, uh, niet met de twee kwartjes die het college wilde, maar nog een kwartje extra, zodat ja. we dan op drie euro uitkomen. Ja. En dan liggen we nog onder Scheveningen en andere badplaatsen. Even goed nog. Maar, en ja. en on, onder de regio, maar dan, uh, we hadden al jaren ah. niet verhoogd, dus het was ook iets wat we ons konden permitteren. Mm -mm. Ik was ja, trouwens een stuk in de krant vanmorgen, er stond een, een aardige in, in NHD een hele pagina over, dat, uh, dat de Noord-Hollandse badplaatsen het aanzienlijk beter doen dan de Zuid-Hollands. In, in, ik zag bijvoorbeeld bij Zandvoort een, een toename van 20% aan bezoekers, terwijl uh, bijvoorbeeld uh, Den Haag uh, zwaar terugloopt. Dus, oh ja, dat, ja, dat, het, dat stuk heb ik nog niet gelezen. Oh, maar maar ik, um, er staat in... Uh, ja. staat in NHD, dus het is, is oh, best ja. wel interessant ja, om dat in te bekijken. Met, uh... Dat ga ik zeker doen. Nou, Het is inderdaad zo, dat bezoek aan, aan het antwoord. Dat, dat is afgelopen, dat hebben we natuurlijk zelf allemaal gemerkt. Dat is toegenomen. En uh, er is ook heel veel geïnvesteerd in toerisme en dergelijke. En er gaat nog meer geïnvesteerd worden in de boulevard. En dat is... Uh, dat is natuurlijk prima, maar die bereikbaarheid waar het nu gisteren vooral over ging dat is denk ik ook wel cruciaal, want dat gaat ook om het dagelijks bereikbaar zijn van je dorp, voor, voor je inwoners He, dat je als je naar Haarlem moet voor, de, voor het ziekenhuis, wat dan ook en dergelijke, dat dat allemaal goed bereikbaar is dus daar ja. gaat het allemaal ook over ja. En um, dus al met al um, uh, een klap geld, van tevoren hadden wij bijvoorbeeld als partij gezegd ja, als het daar het gemeenschapspot is, dan kunnen we niet akkoord gaan, maar we zijn echt hartstikke blij dat we daar als raad, uh, raadspartijen breed gekomen. Ja. En we hebben dus ook aandacht gevraagd... voor het dagelijks lawaai van het circuit. Ja. Want er is natuurlijk een verschil tussen... wat je elke dag in je achtertuin hoort... of die drie dagen Formule 1. Mm -hmm. En ook mensen die last hebben van het geluid... geven aan, wij vinden zo'n Formule 1... Echt niet erg, maar kijk nou eens naar oplossingen... om te zorgen dat wij eh, uh, in de zomer ook gewoon lekker in onze achtertuin uh, kunnen, kunnen zitten. Mm -hmm. nou, er is ook een werkgroep nu voor opgericht. En, uh, dus ook de belangstelling voor de Formule 1 heeft misschien ook wel tot het resultaat... dat ook hier stappen gemaakt gaan worden. Want als ik het goed begrepen heb, gaat TNO ingeschakeld worden... om. Uh, om te kijken of er oplossingen zijn om dat geluid in betere banen te leiden. En binnen de autosport wordt daar ook al aandacht aan besteed. En dus ook wie op. Weet waar het allemaal toe kan leiden. Dus, ja, want. Uh, willen zeggen. Ook, ook uh, milieutechnisch gezien uh, werd er zwaar aangeteeld door GroenLinks. Karim Djebali stond er echt op dat. Uh, dat ook dat meegenomen zou worden in het ja. verhaal. En daar is ook unaniem voor gestemd. Hè? Wij hebben met elkaar dat, een motie ingediend. Ja. Ja. En, en daar kregen we uiteindelijk ook de handen, de handen voor op elkaar... Om te zorgen dat uh, die uitspraak is, do zowel door het circuit als door de gemeenteraad al eerder gedaan. Je, moet, je, je kan in deze tijd niet zeggen, we laten gewoon de autosport maar uh, in, in de ronds rijden. En mm -hmm. de, de, die herrie en die vervuiling. Ja. Dus je moet met elkaar ook kijken naar op welke wijze je de autosportliefhebbers kunt behouden. Maar ook uh, met duurzaamheidsoplossingen kan komen. Dus die oproep hebben we gedaan. Die motie is unaniem, niet un unaniem, Pvv was tegen en iemand van de WVD, okay. maar die is toch... met grote meerderheid, mag je zeggen... Aangenomen, ook, uh... ja. ja. En dan dus dus las ik ook... Uh, wat, wat mensen... Die, die, die vroegen zich wat af. Ik weet niet of je daar... al een antwoord op hebt, Maaike. Um, stel je voor... kijk, deze beslissing is nu genomen... Ja. maar dat is waarschijnlijk... alleen in het geval als die Grand Prix doorgaat. Want ja. stel je voor, die Grand Prix gaat niet door, vervalt dan ook... die verhoging uh, van de toeristenbelasting... en... Uh, vervalt dan het ook uit. het. het, wel uit, ja. het en er vervalt ook het plan om uh, uh, de bereikbaarheid van Zandvoort te verbeteren of. Nou ja, of is nou, dat nog iets wat wij, in de toekomst dan besproken gaat worden? Ja, nou, daar ja. hebben we gisteren wel tegen elkaar van gezegd. Dat hebben we uh, uh, na afloop van de vergadering gedaan. En dat, uh, dat gaan we de eerstkomende vergadering weer terugbrengen. Ja. Mocht dat zo zijn, ja. dan komt er weer een initiatief om te zorgen... dat dat bereikbaarheidsvoorstel, hè, wat nu zoveel aandacht heeft gekregen... Ja. dankzij die, die discussie rondom de FE, dat zit ja. op de agenda. Ja. Want daar is de tijd wat ons betreft echt rijp voor... om dat uh, met de regio samen en ook de provincie om dat te gaan pakken. Ja. Ja. En ga jij ook ja. straks naar het Raadhuisplein... Bij, om de discussie bij te wonen... Van, uh, van de beide heren? Van de OP en... Uh, die meneer Van Broekhoven? Uh, uh, wanneer is dat? Wat, dat, dat is, is nu. Die missen, gaat uh, zo ja. beginnen... om één uur. Dan uh, gaan okay. uh, meneer K. Van Broekhoven... De, van het platform Rust bij de Kust... Ja. Ja. En uh, meneer Bouwberg Wilson van de oudere Partij Zandvoort. Okay. Die gaan met elkaar in gesprek uh, over hun standpunten. Wat, uh... Oh, twee hele ervaren politici. Nou, ja. dat, uh, dat, dat wordt dat. dan. Ja, dan dat, dat die, zo die, vermoeden uh, hebben wij ook. Het is ook een, la een lange, lange. Uh, uh, politieke geschiedenis. Hè? Hij is ook wethouder geweest in Haarlem, et cetera. Ja, ja. ja. ja ik ben benieuwd wat Karel van Boekhoof... vertegenwoordigt de stroming die eigenlijk het circuit... helemaal weg wil hebben. Ja. Uh, wij vinden niet dat dat circuit daar in de duinen hoort. Nou, dat kan ik me, hè, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Uh, de aandacht voor natuur en zo. Als je niet weet dat het circuit daar ligt... en je loopt ergens in de duinen en je hoort een racewagen... dan denk je... Hè? Wat, wat, wat, hè dat hoort helemaal niet. Ik wil de vogeltjes horen fluiten. Maar aan de andere kant, voor Zandvoort is het zo. Wij hebben die historie. Ja. Uh, wij hebben al 70 jaar een, um, een circuit. Dus voor ons ligt dat echt anders. Ja. Dus, ja. Uh, dus ik weet niet of die twee uh, naar elkaar komen. Dus misschien... dat, uh, Dankjewel dat... voor de tip. Het kan dat nog wel eens vuurwerk gaan het. worden. <laughs> ik ja. denk dat het vuurwerk gaat worden straks. Ja, is spannend. Mocht, Vrouw... het, uh, mocht je er naartoe gaan en uh, mocht het inderdaad zo zijn uh, dat er iets te melden valt dan hoop ik dat je ons belt, dan, ja, dan gaan we even goed, meteen live ja. over. Hè? Is goed, is goed. Oké. Okay. Okay. <laughs> uh, bedankt voor alle informatie en uh, nou ja, uh, laten we maar hopen dat het doorgaat. Hè? Toch? Zo is dat. Daar heb je is het. Is het allemaal voor gedaan, toch? Okay. Ja, zo is het. Dankjewel, Mike. Dankjewel. Doei. Doeg. Artiest in het licht. Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll Very good indeed Keep your silly ways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 dat u nog te goed, hebt. Want uh, die draaien we normaal uit aan één gesloten natuurlijk. Maar ja, daar kwam even Mike tussendoor. En dat is heel belangrijk. Dus vandaar dat u hem nog uh, alsnog krijgt. Ian Jury en de Blockheads En uh, dat, dat heette uh, dus gewoon Sex and Drugs en and Rock'n'Roll. And nou, wie wil dat nou niet? Hè? Um, Ian Jury dus, jawel. Hij werd geboren in het plaatsje Harrow. Dat gebeurde op 12 mei 1942. En hij overleed in Londen op 27 maart 2000. Een Brits zanger, liedjeschrijver en vooral ook bandleider. Hij is vooral bekend geworden als oprechter en voorman van de Britse band Ian Jury. En de Blockheads. Nou, dat vertelde ik u al. En um, nou ja, die Ian Jury hij werd geboren in West-Londen als zoon van een Ierse moeder... En een Engelse buschauffeur. Nou, dat is ook mooi. En uh, na de oorlog verhuisde het gezin naar uh, Upminster in Essex. En in 1949 heerste uh, een polio-uitbraak. Uh, en tijdens een vakantie in Southland-on-Sea... zwom Jury in besmet water. En hij, maakte, hij raakte dus gedeeltelijk verlamd. Twee jaar later ging hij naar een school voor gehandicapte kinderen... in Chaley. En u hoorde twee liedjes van hem. Ik kan nog veel meer vertellen hoor. Maar ja, ik moet een beetje kijken naar de tijd. Uh, wat wou ik dan nou zeggen? Ja, uh, u hoort er twee nummers van hem. Hit me with your rhythm stick. Want hij was niet vies van ondeugende teksten. Hit me with your rhythm stick. Nou, dat heb ik dan ook gedaan met Dolly. En voor de rest uh, daarna natuurlijk seks en and drugs en and rock'n'roll. And Jawel. En uh, er is nog een artiest in het licht. En die kennen we voornamelijk natuurlijk ook als uh, komiek. Er zijn niet zoveel mensen die weten dat het ook een zeer begenadigd jazzpianist was. Nou, hier komt hij. We gaan naar hem luisteren. Naar deze man. Artiest in het licht. Dudley Moore. My Blue Heaven.